Dance Starpoint Dance FM. Activate. All systems are functional. Identify yourself, please. Starpoint Dance FM. Jamming the groove. Music, music of today is like is this. It's like this. Chamo <laughs> loco. Iets over tiener. Je luistert op uh, vier frequenties naar Starpoint Dance FM. Dat is voor Midden-Nederland 90.4. En voor Zuid-Holland 97.1. Noord-Holland 99.1. En Gelderland 90.4. En ik ben Dennis van Geffen. Lang weg geweest. Een heel jaar zijn we weg geweest. En uh, nu voor de allerlaatste keer zijn we bij je. www.starpointfm.nl dan kun je kijken op de site uh, wat we doen en uh, waarom we doen en wanneer we het doen. En je kunt ons bellen op 06 488 258 25854. 06 488 258 54. We hebben ook nog diverse telefoonacties. Je kunt wat winnen en dergelijke, maar uh, daar hebben we het straks over. Deze eerste Papi Chulo was in ieder geval van mij, Dennis van Geffen. Ik ben tot 12 uur bij op deze kerst. Put your hands up. Raise your hands up. One, two, three, your, hands up, shake your, butt, and your double Get on the dance, oh you know what it's made for so Ladies scream, the gas, the paper team. Uh oh, no not that. Where the chorus that? Uh oh. DJ Boosie Woozy. Raise your hands up. Ik zou het niet altijd te hoog doen, want uh, kijk uit voor die ballen in de boom zullen we zeggen. Starpoint Dance FM. Deze hele kerstbijen. Zelfs tot 1 januari. En uh, dat is het definitief over. Definitief gebeurd met ons. Audia uh, nog een hele leuke, uh, leuke terugblik op de afgelopen tien jaar. Starpoint Dance FM. Ook daar hoor je nog meer over. Blijf erbij in ieder geval op deze vier uh, leuke frequenties. Starpoint Dance FM. Dance FM. duh duh duh I like it loud. Ik hou er ook wel van, maar ik heb toch een heel klein beetje rustig hier met de kerstmis. Toch is het wel weer even leuk hoor. Ja, we kunnen weer lekker tekeer gaan. Al moet ik zeggen dat hier de studio wel een beetje onder het stof zit, maar... Goed kunnen, dacht ik. We zijn te bereiken 0648825854. Thank you! Visit us at www.starpointfm.nl. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon dance. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. hey, hey. Oh, hey, summer jam, alright. right. Hey, oh, hey. Tonight, heart is wearing product skirts real tight. Temperature is rising, feeling real hot in the heat of the night. out the hundreds with the love. Ik zeg, de beukende zijn terug op je radio, 90.4, 90.7, 97.1 97 en 99.1. Vorig jaar deden we het op drie frequenties en uh, ja, nu hebben we het overtroffen, dacht ik. Het is een mooi moment om afscheid te nemen, dat gaan we dan uh, de komende dagen ook doen. Starpoint Dance FM, The Most Danceable en dat bewijzen we maar weer. Summer Jam 2003 remix. Je kunt blijven bellen voor groetjes, verzoekjes en uh, reacties 0648825854. Of je kunt eventjes een uh, mailtje sturen naar studiostarpointfm.nl Deze weekend no uh, can not end enough lijkt erg veel uh, op het plaatje van vroeger. In die PC Mode geloof ik dat het was. In het kader van de Dance Classics te blijven. Leuke uitvoering van uh, Evelyn Thomas en High Energy. Thuze wij van Mark Peters die, uh, die houdt wel heel erg van de classics. Daar hebben we zeker last van maar ja. Het is echt de allerlaatste keer. Starpoint, DSFM. Ook deze album van Evelyn Thomas. High Energy, de 2003 remix. Zijn we toch alweer uh, 20 minuutjes onderweg. Deze kerstmis, 2003. En even staan de laatste uitzendingen van Starpoint Dance FM. Je zegt al de laatste keer, we komen echt nooit meer terug. Oudejaarste uh, dag, 31 december, van 12 tot 6. We hebben een de afgelopen 10 jaar. Daar moet je zeker bij zijn. En dat kan zeker lukken. De vier zenders die blijven gewoon bij je. 94, 97, 97, 99, 1 en 991. Starpoint Dance FM. Here comes the day.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 allemaal lekkere muziek. Ik zie hier allemaal rode lampjes knipperen, dus uh, ik denk dat het lekker beukt, zeg maar. Starpoint Dance FM. Dat niet meer op de oude, oude frequentie, want uh, die is inmiddels uh, vergeven. Daar zitten wat, uh, wat andere zenders op inmiddels. Hoort er allemaal bij. Daarom is er ook uh, ja, geen plaats meer voor ons. Ik zal nog één keer laten zien hoe het hoort. Bring on the heat. Now, I'm sure all of y'all daredevil freaks can relate when I say something ecstatic is on its way. When the BPM is rising, your body starts to sweat. The adrenaline just picks you up and the inner you goes mad. Can y'all feel it? We gotta get moving. Ha <laughs> ha. Speed it up. Come on. Speed it up. Come on. Speed it up, come on, speed it up Up. Aha, dat doen we, dacht ik wel. De technische mannen en vrouwen hebben er weer een aardig uh, gas op gegooid. Maar liefst vier zenders uh, zenden wij mee uit. Met een aardig uh, stukje dekking. Menig commerciële zenders al, uh, ja, daar jaloers op zijn, denk ik. En wij doen dat gewoon eventjes. De allerlaatste keer laten wij even zien wat wij kunnen, waar wij toe in staat zijn. Starpoint FM. Mocht je willen reageren, we zijn te bereiken 0648825854. 06-488-258-54. De heetste dance, de meest swingende house, de ruigste hiphop en de allerbeste swingbeat. Dit, dit, dit is Starpoint Dance FM. <middels> Your ass up and down, left to right, right and left, making it loud, down, down, down, beat, beat, left, jump to the right, jump to the right, to right, to right to, down, beat, beat, beat. Hij ze heel goed vinden, de Club clubheads. Deze keer bounce to the beat en beat dat hebben wij genoeg. Je kunt het, uh, mailen als je wil, studio at starpointfm.nl En mocht je ons uh, ergens ontvangen zijn, uh, erg blij is even doorgeven op 0648825854 of uh, ja op etenpiraten.com of eventueel uh, ontvangstrapporter.nl. Dat gaat wij allemaal in de gaten.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 Come with me. Dennis van Geffen op je radio. Starpoint Dance FM. De allerlaatste keer. Deze feestdagen 2003. FM. Two, three. Keep the spirit alive En om toch uh, ja, na dat stoppen wat we gaan doen Een beetje uh, in je gedachten te blijven geven wij hele mooie CD'tjes weg Keep the Spirit Alive Dat is voor de, de tiende beller zullen we maar zeggen dat is eigenlijk voor zaterdag uh, de 27 e maar goed. Als je als tiende belt, nu geef ik er gewoon ook okay, één weg. Ik zie een pallet vol van die cd'tjes staan hier, dus uh, ik vind dat ik er ook okay, een weg mag geven. De tiende beller 0648825854. Je krijgt een hele mooie cd. Geen probleem. Dan ik hem zelf brengen. 0648825854. Oké. Okay.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 Toch een van mijn favorieten. DJ Boesie, Boesie. Dat lijkt echt leuk. Starpoint Dance FM. Dat op de 94, 97, 97, 97 en de 99 Mocht je willen reageren, 0648825854. Of eventjes e-mailen naar at starpointfm.nl. @starpointfm maar bellen is toch het allermakkelijkste. Sms' kan trouwens ook. 0648825854. Dat ook maar. Intussen zijn we allemaal uh, een dagje ouder. De meeste zijn hier al zo'n uh, tien jaar betrokken bij dit station. Nu gaan we allemaal, uh, ja, op ons eigen weg. Starpoint FM, het is de allerlaatste keer. En dat, uh, dat zul je weten ook. Op vier hele dikke zenders te beluisteren. De allerlaatste keer doen we het gewoon goed. 0648 25854. De tiende beller geef ik wederom een leuke cd met fragmenten, foto's en veel meer. Let the music play! En dat is in de 2003-uitvoering. Ik vind dat ik Mark Peters hier een enorm plezier mee doe. Ik heb vanmorgen niet naar zijn programma geluisterd, van 10 tot 12, maar... Ik denk dat hij het origineel zeker gedraaid heeft. Hem kennen dan doet hij dat altijd namelijk. Ik houd het in ieder geval lekker rustig. beetje classics en uh, een beetje lekkere dansmuziek. Maar... Volgende uurtje gaan we toch wat meer uh, naar de ouderwetse knallers. Is inmiddels alweer tien voor elf. Oh, geweest alweer zelfs, ja. Deze kerstmis... And bring the beat back. Reconstruction. Starpoint Densememem. Ik ga nog een klein stukje muziek draaien en dan. Uh, wordt het langzaam tijd voor. uuropeners. En uh, daarna mijn tweede uurtje van 11 tot 12. Dat uh, ja. ik zie nog steeds een heleboel van die, uh, van die cd'tjes. Ik ga er nog een paar weggeven. Ik heb er al twee weggegeven. Dat betekent in ieder geval dat we goed beluisterd worden. Maar ja, dat kan ook niet anders met vier frequenties, zou ik zeggen. Wil je ook een DVD'tje? Of een CD'tje? Met, ja, er zijn foto's ook op, dus dan noem je dat gewoon een DVD'tje. De hele geschiedenis van Starpoint Dance Web staat erop. Ik zeg net al, van ik kon het persoonlijk brengen. maar We zijn uh, ja, toch best ver te ontvangen, tot, tot Gelderland aan toe. Op de 90.4. Noord-Holland 99.1. Zuid-Holland 97.1. En Midden-Nederland, 90.4. Dat is toch best wel een rij, zeg, om dat zelf te brengen. Ik weet niet of ik dat weer doe, maar de verste bellen kom ik hem zeker brengen. 06-488-258-54.